Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Italië zijn zeker 58 migranten omgekomen bij een bootongeluk. Onder het doden zijn meerdere kinderen. Ook een baby van een paar maanden oud zou zijn omgekomen. Waarschijnlijk loopt het dodental nog op omdat er nog mensen worden vermist. Volgens een Italiaans persbureau is een vermoedelijke mensensmokkelaar opgepakt. Het zou gaan om iemand uit Turkije. In Amsterdam hebben honderden mensen meegedaan aan het woonprotest. Op een paar opstootjes na de Kalverstraat is alles goed verlopen, zegt verslaggever Denny Simons. Hij sprak demonstranten. Zij zeggen er worden nog steeds uh, duizenden mensen in de jaar uit huis gezet. Uh, het aantal dak- en thuislozen neemt niet af. Uh, ze zeggen er zijn ook, geen, uh, ook niet genoeg sociale huurwoningen uh, bijgekomen. En uh, volgens hen hebben miljoenen mensen nog steeds iedere dag te maken met ja, de gevolgen van uh, te hoge en uh, tijdelijke huurcontracten in de vrije stad. Sector. Er waren toespraken op de Dam waarin demonstranten aandacht vroegen voor de problemen op de woningmarkt. Voor alle vogelliefhebbers is er goed nieuws. Je kan weer meekijken met de webcams van de vogelbescherming. Onder andere de bosuil en de steenuil zijn live te volgen. Een van de hoogtepunten van het weekend voor vrouw bosuil is dat ze na een tijd eindelijk een muis van haar man bezorgd kreeg. Tot haar blijdschap. De livestreams van de Vogelbescherming zijn populair. Vorig jaar keken ruim 1,2 miljoen Nederlanders naar de webcams. En in Arnhem heeft Ajax gewonnen van Vitesse. De thuisploeg kwam na een half uur op voorsprong. Maar nog geen drie minuten later was daar Davy Klaassen. Het is binnen. Ajax heeft snel de zaak gerepareerd. Vitesse krijgt hem daar niet weg. En wie anders dan? Opent de score voor Ajax. Goed indraaiende vrije trap waar uh, Vitesse dan de zaakjes niet op orde krijgt. Dat kreeg ze de rest van de wedstrijd ook niet... ...want daarna scoorde Ajax nog een keer. 2-1 was de eindstand. En met die win staat Ajax weer tweede in de Eredivisie. Drie punten achter koploper Feyenoord. Het weer dan nog. Vanavond is het helder. Neemt de wind af in kracht. Komende nacht gaat het overal vriezen. Morgen ruimte voor de zon. Droog en een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is er van de hart van de ANWB De storing in de afsluitdijk is verholpen De A7 Heerenveen Den Oever is in beide richtingen weer open Er staat 4 kilometer richting het zuiden bij Den Oever En de vertraging is een half uur En tot zover de verkeersinformatie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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Watertoren. Put your hands up in the air, put your hands up, put your hands up in the air. Here we go. Inside my grave Something deep inside I'm De tijd om bij te komen, want ik had een aardig drukke week Maar uit verveling gaan emoties dan weer lopen, want dan ben je ineens alleen Van het geluk in me op te nemen Want ik weet dat ik eigenlijk blij zou moeten zijn Met wat er gebeurt met mij Mooie dingen deze tijd Maar oh, het is nooit genoeg Het voelt nog kloter Nu ik weet dat er niks veranderd heeft En dus niet geholpen heeft me te hele. Weer even met mijn vrienden en zo vol warmte werd gezet. Maar toch is er iets veranderd qua genieten. Want al oh, mijn leven is nu echt in het middelpunt, is alles weg. Ik zou beter moeten.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 dat ik geluk gelukkig zou moeten zijn met wat er gebeurt met mij mooie dingen deze tijd maar. Oh. Place. I don't support the team. I can't take direction and my socks are never clean. Teachers dated me. My parents hated me. I was always in a fight cause I can't do nothing right. Every day I fight a war against a mirror. friends out of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 Then I Ritme van Zandvoort op 106.9 ZFM. You say I love you, boy. But I know you lie. I trust you all the same.